Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Voor het eerst 2013 zijn alle vijf nog levende ex-presidenten van Amerika samen in het openbaar verschenen. Ze waren aanwezig bij een benefietoptreden voor de slachtoffers van de orkanen. die Amerika de afgelopen weken hebben getroffen. Ook de zittende president Trump maakte zijn opwachting. Hij zei in een videoboodschap de oud-presidenten zeer dankbaar te zijn. en prees hun initiatief. De inzamelingsactie One America Appeal heeft al ruim 26 miljoen euro ingezameld. In Japan wordt gestemd voor het parlement. Premier Abe schreef vervroegde verkiezingen uit, onder meer omdat hij de grondwet wil aanpassen. Hij hoopt bij de verkiezingen zijn daarvoor benodigde tweederde meerderheid te behouden. De liberaal-democratische partij van Abe lag lange tijd onder vuur... maar wint door Abe's standpunten over Noord-Korea weer aan populariteit... Aanvallers hebben in Niger 13 politiemensen doodgeschoten, vijf anderen raakten gewond. Volgens getuigen kwamen de aanvallers met tientallen tegelijk aanrijden met pick-up trucks en motoren. Ze zouden de politiemensen onder vuur genomen hebben met machinegeweren en raketwerpers. De aanval vond plaats in het grensgebied met Mali. In Kroatië heeft een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd... tegen een van de belangrijkste zakenlieden van het land. Ivica Todoric wordt onder meer verdacht van boekhoudfraude. De zakenman is oprichter van het bedrijf Agrocor... waar onder meer de grootste supermarktketen van Kroatië ondervalt. De laatste jaren komt het bedrijf met grote schulden. Volgens justitie komt dat mede door de top van het bedrijf. Als Agrocor failliet zou gaan, zou dat 60.000 mensen hun baan kosten. Er is een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd, omdat Todorich waarschijnlijk in Londen zit. Het weer. Vanuit het westen trekken buien en wolken het land binnen. Het waait stevig. Overdag wordt het niet veel warmer dan 12 of 13 graden. Het is bewolkt en er vallen buien. Ook maandag blijft het wisselvallig. Dit was het even. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Zomerheers.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 Sip and whiskey need Highest floor of the bar.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 Alleen